Een hele goede middag, luisteraars. Het is donderdagmiddag, dus Muziek Boulevard Live op CFM. En u zult denken, wat is dit nu? We hebben een nieuwe tune, want we hebben ook een nieuwe sidekick. Vandaar. De CFM is te ontvangen op frequentie 106.9 of psychokanaal 40. Maar ook op internet www.zfmlive.nl. livenl Vandaag weer een leuke gast in onze, in onze studio. Die komt praten over Embrace Live... Wat dat precies is, dan hoort u zo over voetreflex... en haar werkzaamheden met digitale fotoboeken. En misschien nog veel meer. Wie dat is? U hoort het zo. Helaas niet zo goed bij stem, maar u zult merken... haar enthousiasme maakt een hoop goed. Het gedicht van de week om ongeveer kwart over vier... en de column van Schorrel om half vijf. Maar natuurlijk ook het weer voor het komend weekend om half zes. Veel nieuws over Zandvoort en de directe omgeving en uiteraard ook lekkere muziek. Vandaag start ik met heel toepasselijk met Only Time van Enea. Mijn naam is Harold Wassenaar... samen met onze nieuwe sidekick in Drobbel. En de techniek en de muziekkeuze is in handen van Ronald Kraaienstein. Dat belooft dus weer twee uur gezelligheid. En de spreuk van vandaag? Wil je reizen aangenaam maken? Zorg dan dat je een leuke plek hebt... Om te verlaten, maar ook om terug te keren. Veel uit plezier. Ik moet de slapen nu. Maar ja, zoals ik al aangekondigd en gezegd heb. Uh, vandaag een gast in onze studio. Namelijk Mandy Schorrel. Hele goeiemiddag. Goedemiddag, Hans. Goedemiddag. U kent hem wel van, ons, van onze gedicht. De column van de Zandvoortse krant. Maar ze doet eigenlijk nog veel meer. En uh, ja, als ik het allemaal op zou lezen. Dan kunnen we geloof ik wel twee uur volmaken. Het is een, een drukke dame uit Zandvoort. Maar doe eens ik... de korte versie dan Hans. Een hele korte, zou ik het eens doen? De, de korte versie. Oké. Okay. Een avontuurlijke, vurige, oog voor detailhebbende, resultaatgerichte, zorgdame, entente. Reislustige, filosofische, geïnteresseerde, ordelijke, sfeervolle, betrouwbare regeltante. Nou, wat wil je daarvan? Dat was kort hoor, want er staat nog veel meer hoor. Echt waar hoor. Ik zeg verder niks. Ik zeg niks deze keer. Al deze eigenschappen hebben te maken met je werk, neem ik aan. Wat, wat, wat doe je allemaal? Vertel het eens. Nou, niet alleen met werk, het is gewoon natuurlijk met uh, beide. Wat? Gewoon ook hoe je in het leven staat, hoe je, hoe je omgaat met mensen en, uh, en zeker ook werk. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ik, ik wil het eerst eens hebben over poëzie. Ja, ja dat vind ik. Wij hebben, elke week hebben wij een, een, een gedicht van jou. Natuurlijk is het niet van jou, ik wissel het een beetje af. En, en waar, waar haal jij je inspiratie vandaan om, om gedichten te schrijven? Het kan echt alles zijn. Hoewel het momenteel een beetje stil ligt, moet ik eerlijk zeggen. Dat komt ook omdat je dan toch te veel met andere dingen bezig bent. Ja. Dus dan is het toch wat lastiger om echt even helemaal in jezelf te keren en daarover te schrijven. Ja. Maar dat is, nou noem het op. Het kan over de natuur buiten gaan of dingen die je meemaakt, of ja. dingen die je ziet, of dingen die je hoort. Ja, ja, ja. ja ik kan me iets van voorstellen hoor. Ik heb je, je Ego Blosjes, dat boekje, dat heb ik, heb ik meegenomen. Natuurlijk. Ooit een keertje van je gekocht. Ik en, ben het helemaal verrast. Ja, vond ook een ja. hele mooie. En, maar die heb je in 2010 uitgegeven. Ja. Is dat de laatste bundel die je uitgegeven hebt? Is dat überhaupt je enige bundel? Ja. Waarom? Heb je geen inspiratie meer? Waarom niet? Nou, <laughs> nou ja, er zijn gewoon nog ook een heleboel andere leuke ja. dingen. Hoe bedoel je? Leg eens uit. Om te doen. Ja, dat ja ik is heb wel. altijd toch zo'n soort filosofie dat je... Ja, je moet jezelf wel zeg maar, doelen blijven stellen... of uh, leuke uitdagingen blijven aangaan. Ja, dat is En uh, toen was dat een, een, een hele belangrijke uitlaatklep voor mij. Ja, en... ja want ik, ik heb het idee, als ik zo je, je bundel lees... dat het eigenlijk dat de dingen zijn die je allemaal meegemaakt hebt, of niet? Veel wel, ja. Maar hey, ja dat maar... is, is ook wel vaak waar het positief. Zeggen, Hoe heet de bundel? Egoblosjes. Ja. <coughs> Dat is ook wel waar het, waar het vaak om gaat, hoor. Ja. He, innerlijk. Dat is met zijn zeker zo. Ja, is dat echt zo? Ja. ja ik, niet dat wel. je zomaar wat schrijft en je denkt, nou... Nee, dat geloof ik niet. Nee, over de zee of... of, of... Dat kan, maar dat is wel een soort diepgang in jezelf die je, die je daar zeg maar inlegt. van ja, wat is. je voelt of wat je ziet ja, of, dat, of wat dat, je dat. ervaart. Ja, dat is waar. Ik heb, ik heb trouwens een hele mooie uitgezocht. Nou, en, ik ben heel uh, erg benieuwd. Ja, je ja, verrast me er helemaal mee. Ja, ja en ik, ik, maar ik, ik ga dat straks voorlezen om kwart over, kwart over vier. Het is onze, onze gedichtentijd eigenlijk. Hè. En ik is weet niet of je hem zelf uit, uh, wil voorlezen. Is ook goed hoor. Ja? Jij wil... en, en dan heb ik nog wel even een vraagje. Dat heet Zachte tranen. Ja. Wil je iets vertellen waar het over gaat? Of heb je de, doe je dat liever niet? Oh, ik wil er wel iets over vertellen hoor. Ja, weet je, dat is nu... Inderdaad, in die periode uh, ging het over het feit dat je graag uh, moeder zou worden. Wat uh, voor mij helaas niet uh, ja. is gelukt. Uh, vanwege een, zoals we dat noemen, een onbegreep infertiliteit, Zoals ja. dat heet. Dus, ja. Ja. Ja, Waarom, maar... uh, weet, weet men niet? Nee, ik, ik, heb, uh, ik heb mijn vrouw liet ik het lezen. Ja. En ze gegeven meteen waar het over ging. Kijk, ik had er dat even is wel moeite mooi. in. Denk, ja, dat is het, het, is, het legt er eigenlijk precies in wat je erin wil leggen, denk ik. Mag ik aan je vragen, waardoor ze dat? Waardoor ze dat? Waardoor ze dat doorhad. Waardoor ze Weet dat doorhad? Nou, ja? wij hebben ook in het begin van ons huwelijk niet zo'n leuke periode meegemaakt. Ah, maar, maar dat, nou, dat zal kijk, ik je buiten dus, de uitzending soort, nog wel dus, een keer uitleggen. Oké, okay, dus dit soort dat, herkenning? Dat is duidelijk herkenning, ja. Wij herkenden het heel erg. Ja. Okay. Nou, een, een, een, een, een stukje muziek een en, stukje en dan muziek. krijgen we de... Lekker. En dan ga jij voorlezen. Nou, of, of Mandy, dat weten we nog. Dat laat, houden we even in het midden. Nou, laat Mandy het doen. Dan is dat, dat lijkt bij, me ook. Dan, dan hebben we het in ieder geval gezegd. Ja, dat begrijp ik. Oh. Come true, yo, get you this type of blow If you want a menage, I gotta try. Stack out. All these bitches, Rose, is my mini-me Maddie smoking, so they call me Young Nikki Chimney Rappers in they feelin' cause they feelin' me mm. I, I I give zero fucks and I got zero chillin' me Kissin' me, cop the blue box, that say Tiffany Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie Gun pop, then I make my gun pop I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop. Uh. These friends keep talking way too much. Say, I should give them up. Can't hear them, no, cause I. De halve wereld ligt nu want uh, uh, althans het mannelijke deel, uh, voor de radio. Hè? Nou, dan moet je die stem straks horen. Ja, nee, ligt, ik heb het over Ariana Grande. Oh, die bedoel ik. Dat schijnt toch een... Uh, dat schuimt, ik, ik ken het mens niet, hoor. Ik ook niet. Ja, wel, Inca. Ook niet. Nee? Nee. <laughs> ik denk, jij bent in contact met de jeugd, maar dat is weer jammer. Ja, ja dat laat ik aan mijn dochter over. <laughs> nou, moeten we een gedichtje doen? Inca doet hem. Wat Inca hem doen? ja. Hoeveel tranen vonden hun weg naar ons, neervliegend op onze wangen als zacht dons, niets vermoedend, onverwachts, blijvend terugkerend, radeloos, van binnen warm, onthutsd kramperend. Waarom mocht het voor ons niet zo zijn? Waarom deed intens geluk zoveel pijn? Tranen bleven stromen, geen uitknop die het kraantje stoppen kon. Veilig bij elkaar dromen. Een bedje van bescherming. Als een zeldzame kokon. Aan wie konden wij onze liefde geven? Waar konden wij heen met onze eenzaamheid? Het verdriet sluipend in ons leven verweven. Kracht kunnen vinden in zelfredzaamheid. Waar was hem? Ja, zonder muziek. Ja. <laughs> Had je hem weggedraaid. Ja, ik, ik denk, ik geef jouw stem een kans. <laughs> nou, dat is gelukt. Nou, dat is gelukt. En het was best mooi. Ja. He, vind je Laat, de muziek. Oh. Dat is een stem. We gaan er wat even, gaan draaien. Ja, ja oké. Okay. Ik hou het nog een beetje gevoelig dan. Ja, doe maar, want we gaan het straks over voetreflex hebben. Dus dat... Oh, dat is, heel dat is heel gevoelig. Althans, mijn voeten zijn heel gevoelig. <laughs> I heard that you settled down, that you found a girl. Married now, I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from her.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 gevoelig dingetje zo, vind je niet? Ja, wel. Ja, wel. Nou, het ja. hoort ook wel een, een beetje eigenlijk bij het onderwerp wat we toch wel gehad hebben, of niet? Maar het is ook leven. Ja. ja. Leven gevoelig? Ja. ja okay. Maar we gaan het wow. nu wel. Kan. Maar dat zeg je, dan moet ik nog even bijleren. <laughs> <Ja>. <laughs> ik, ik wil het hebben over wat ik gehoord heb. Embrace life. Nou. Omarm het leven. Zo is het. Zo ja. is het. Ja. Wat, wat bedoel je daarmee? Want uh, ik had gevraagd waar we het over hebben. Daar had je het over. Ik wil het over een brave life hebben. Vertel. Nou, dat, het, dat is de naam van mijn bedrijfje. En toen vroeg oh, jij je af wat dat dan kijk, betekent. Kijk, ja, dat, dat is de is naam het. van het van bedrijf. Ah. En daarmee bedoel ik inderdaad gewoon hè, het omarmen van het leven. En het ja. kan zijn uh, dat je goed voor jezelf zorgt. Ja. Hè? Dat hoort daar ook bij. Dus ja. dat je je eigen leven omarmt. Maar ook vind ik dat daar een stukje ja, creatieve levenskunst bij mag. Waarbij je eigenlijk ja, je innerlijke zelf laat spreken. Ja, door middel van noem het op. Uh, jij doet dat uh, op deze wijze uh, door zeg maar in de radiobusiness ja. te zitten. Ik, ja. Ja, ik heb het met poesie gedaan. Ja. Er zijn prachtig mooie mensen die, die vreselijk mooie kunst maken. Ja, en ik heb dat dus ook uh, met name nou ja, veel... Vrijwilligerswerk, maar ook heel veel werk. Uh... Foto's bijvoorbeeld, hè? Auto's? Foto, foto's. Oh, foto's, ja. Foto's. Nou, auto's ook. Oh, nee, nee, nee, foto's. Ja, daar ben je ook gek op, <laughs> geloof ik. Dat is weer een heel ander onderwerp. <laughs> <hebt. laughs> Even lekker cross hier op het circuit. Ik hier. wist niet dat jouw bedrijf Embrace Life heet. Ja. Ah, daar gaan we het, dat over. Is het ja. We gaan het eens over. over Voetreflexologie, ik vind het woord alleen al. Daar struikel je bijna over. Nou, dat nou, scheelt weinig. D dat ga je niet zomaar doen. Hoe ben je er toe gekomen om dat te gaan doen? Nou, ik zal eerlijk vertellen dat het is gekomen doordat ik uh, tijdens mijn vele reizen die we maken.... Um, ik me altijd heerlijk laat uh, masseren. En daar zit onder andere, met name ook in het buitenland, natuurlijk heel veel voetreflex bij. Ja, en dat stal op den duur mijn hart. Ja. Ja, dat dat is eigenlijk de weg, uh, hoe, ik, hoe ik er zelf mee in uh, contact ben gekomen. Je wordt het natuurlijk niet zomaar. Nee, aan. dat hoor je niet. Nee, nee dat nee. klopt. Nee, dus wat, ik, wat moet je ervoor doen? Ik heb uh, de opleiding gevolgd bij de BER. Dat is de Bond van de Europese Reflexologen. Ja. En uh, dat is in Elspeet. En die heb ik afgelopen jaar uh, voltooid. Ja. En, en lang duurt dat lang? Dit is een jaar geweest... Ja, ja, ja. Een jaar uh, studie. Ja. Je hebt ze ook uh, op hbo niveau van zeker vier, vier jaar. Maar ik uh, wil hiermee beginnen. Ja. En, en kan je eens uitleggen, wat, wat is voetreflex? Wat is dat? Want het is allemaal prachtig, maar Imca die wist precies wat, wat, wat er aan de hand had. Ja, maar ja. Ja, niet, hè? Nou, ik ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb, uh, ik heb het op moeten zoeken allemaal. Okay. En uh, ja, dat, dat is het leuke van als je een interview uh, doet. Dan moet je, je, je dingen. Nou, dat he? is ja. inderdaad zo. Ja, die... ja. Ik vind het best wel leuk eigenlijk. Had en, ook en... mij kunnen bellen. Ja. <laughs> nou. <laughs> nee, maar, maar leg eens uit, wat, wat, ik... wat is het? Ja, voetreflex, uh, het is eigenlijk gebaseerd uh, op de visie dat uh, lichaam, geest en ziel uh, bij elkaar horen. Dus dat die samen één geheel vormen. Nou, op zich vind ik dat een hele, hele mooie uh, visie eigenlijk. Hè? Dus dat je het niet allemaal los moet zien. En je moet het zo zien dat zeg maar in de voet uh, soort reflexpunten zitten. Die eigenlijk corresponderen met al je weefsels, klieren en uh, organen in jouw hele lichaam. En op het moment dat jij zeg maar die reflexpunten dus een impuls geeft. Dat doe ik dan met ja, de drukpuntentechniek zeg maar. Uh, ja, daarmee activeer je eigenlijk uh, het zelfverstellend vermogen van, je, van jouw lichaam. Dus die gaan eigenlijk aan de slag om eventuele blokkades die ergens in jouw lichaam zitten zelf op te heffen. Ja, ja. Ik, ik, ik heb ik heb toen ik uh, een, een beetje mij ging verdiepen heb ik uh, gelezen. Er zit uh, uh, zeg maar op de hoogte waar, waar mijn ring ongeveer hangt. Daar zit een of andere een of de punt. Hans, mensen, mensen op de radio zien niet waar, op welke hoogte nou, jouw je ring weet hangt. Het. De, ze kunnen nu allerlei beelden hebben. <laughs> die jij niet wil. Dus <laughs> misschien moet je even uitleggen waar jouw ring hangt. Nou, mijn ring die hangt gewoon waar een hanger van een vrouw right. hangt. Van, dat bedoel ik. Tussen de borsten. We, we kunnen misschien een beter voorbeeld noemen. Want dat heb ik ook inderdaad uh, op, mijn, op mijn site staan. Dat zeg maar je hart. Zeg maar ja. Op de, op de plek waar dus de apen trommelen. Ja. Dat... Benien, oh, ja. zo? Ja, in dat zijn gebied. Oh. Niet ja. alleen apen hoor. Nee, jij ook? Nee, rode <laughs> Om zeg maar te laten zien dat ze ook sterk naar op stoer zijn, maar ja. daarmee willen ze eigenlijk ook zeggen dat het heel goed met ze gaat en dat ze heel... Oh? Ja. Het is... Maar, maar, wat, is dat, wat is dat voor.? Het is voor... Uh, het kleertje van uh, de weerstand, de teams. Oh, dat is die? Leuk. Dus dat, dat ja, en die, die thematiek, die vind ik heel erg leuk, die in voetreflex zit. Ja. Ja. Ja, ja in iedere voet zit... Uh, dan plekken die dan overeenkomen met een plekje in je, een orgaan of een weefsel in je lichaam. En als je dus ergens last van hebt, heb ik zelf gemerkt tijdens de, de massages. En ze komen op, als je bijvoorbeeld last van je maag hebt... en ze komen op het punt in je voet waar, waar dat, je maag vertegenwoordigt... dan merk je dat meteen. Dat is heel apart. Is dat echt wel? Ja. Ik heb wel eens last van toet. Is er ook een plekje voor op je foto? Dat, dat is een vrouw. Ik wou eens uit dat het is een vrouw. Ah, toet, toet, Nee, toet. Het is een vrouw. Ik heb wel eens last van toet. Nou, ik kan je wel een paar plekjes vertellen, hoor. Ja. ja oh, Oké. Okay. Ja. Nou, maar dat hou ik maar, doe ik even na de. Ik hou maar na de bezig houden, We gaan even draaien. Ja? Toet blij. Hey, hey, hey.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 I really do think... Ja, hè? ja, vind ik heel mooi. Ja, dat ja. wist ik, daarom draaide ik hem. Ja, ja ik begrijp hem. Ja. Ik, we hadden het net allemaal over, over klachten, die je kan, klachten die je kan behandelen. Ja. Niet kan weghalen, maar kan behandelen. Ja, want kijk, ik ben natuurlijk geen uh, arts. Maar wat je wel kan doen is dat jij. Uh, nou, noem ze op, hè, wat jij net zelf ook al zei: maag-darmklachten. Uh, uh, het is heel veel neus. Voorhoofden, holte, ja. weet je wel, die verstoppingen. Uh, denk aan um, ontstekingen die je hebt. Burn-out zie ik hier staan. Burn-out helpt er ook heel goed ja. tegen. Ik, ik, ja, ik, ik kan me niet voorstellen wat, hoe je dat doet. Nou kom ik bij jou binnen. Ja. In je praktijk. Van ja. Embrace Life kom ik binnen. Ja. En dan zeg ik van uh, Mandy, uh, kan je me een behandeling geven? Moet je dan weten wat mijn klachten zijn? Ik heb geen klachten. Maar ik wil toch een behandeling wat, wat gebeurt klachten, er? We hebben wel klachten over jou, Hans. Dat weet ik, maar daar, a, daar kan je niks aan doen. Daar kan je niks oh. doen. Maar, maar, maar, maar wat, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er? Ja. Nou, het is allemaal heel erg eng, hoor. Nee, nee. nee, nee dat geloof ik zeker niet. Kijk. En dat zeg ik ook, hè. Ik bedoel, je hoeft natuurlijk niet klachten te hebben. Het is alleen ook voor klachtafname uh, uh, uh, heel erg bevorderlijk. Maar ja. als jij gewoon denkt, joh, ik voel me prima in mijn lijf... kan je ook natuurlijk op een preventieve manier... Ja. wil je dat lichaam gewoon op die manier ja. houden. Ja. Nou, dan uh, onderga je het gewoon lekker. Nee, nee, maar wat, wat, ik, wat, wat gebeurt jij, er? Jij komt binnen, we gaan naar boven. Ik heb daar een mooie massagebank staan en ja. dan ga je op lichaam. Ja. En inderdaad, bij de eerste... Uh, zal ik wel vragen of er klachten zijn. Ja. Dus ik neem wel een soort anamnese neem ik af. En ja, dan gaande het gesprek merk ik vanzelf... Uh, of ik meer inderdaad op bepaalde gerichten zal moeten werken... of dat ik hem gewoon heel algemeen aan. Ja, ja. Maar uh, ik, ik neem aan, je doet het op mijn voeten... dus ik wil waarschijnlijk wel dat ik mijn voeten eerst was. Nee? Ik ja, doe het op je voeten, ja. ja. Of moet ik dat bij jou doen? Je krijgt een heerlijk voetenwatje. Kijk, dat bedoel kijk. ik. Dat wilde kijk, ik weten. Kijk, kijk, kijk. We gaan, we gaan de schoentjes uit. naar ja. de sokjes uit. En heb je ook achtergrondmuziek? Ja. Of doe je dat niet? Ja, doe Kaarsjes dat. op? Wierrook misschien? Nee, dat niet. Niet zo dat... dat... Nou, ja, ik weet nee. namelijk niet wat ik mijn eigen daarvan voor nee, moet stellen. Nee, wierook juist niet. Want ja, men zegt toch dat men dan soms wat zou kunnen... is er te veel afgeleid worden door de geur. Want die is natuurlijk best wel intens. Ja. Maar muziek merk ik dat het wel altijd helpt. En ik doe het altijd... Oh ja, echt op een achtergrond. En wat dus in een wat, andere wat, wat kamer? Voor, wat voor soort muziek? Dat is allemaal relax muziek. Een soort rijke Ja, het is al heerlijk, heerlijk rust. Sauna muziek noem ik dat. Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar dat is dus in een andere kamer en die doe ik zachtjes. Dus jij, als je op je bed Dan ga je daar ook heel erg op focussen. Ja. Waardoor je juist inderdaad heel goed in de ontspanning komt. Ja. Hoe lang duurt zo'n behandeling? Het is de behandeling zelf, zeg maar een uurtje. Een uurtje. Ja. Hey Hans, in verband met de tijd even een muziekje en dan snel de kolom? Lijkt mij heel goed. Jij ja? Ja, houdt het wel nee. goed in de gaten, hè? Man, man, man. Het format, man. Dat format, daar sta jij wel sterk mee. Hè? Het is hij streng? Nou. je nee, hebt nee, hartstikke streng. Ja. Nee, en, en ik doe nog aan verzoekjes ook. Ook nog? Ja, alleen als het over muziek gaat. Oké, okay, ja. dat is goed. The Heart is a Bloom. Space to run in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you can land ahead in return. YouTube op speciaal verzoek. Ja, wel mooi hè? Lekker hè? Ja, natuurlijk is dat ja. mooi. Maar anders maar we, weet je het niet Weet anders. je ik kreeg er een heel verhaal bij. Je kreeg er een heel ja, verhaal bij? Ja, dat is niet alleen YouTube, maar het is op de highway en dan Haché, weet ja? je wel. En ja, die kan ik ook wel highway, die hel kan ik ook wel draaien. <laughs> dat is in een Heen? andere. Oh. <laughs> dat is een hele andere. <laughs> we gaan het de column doen. Ja. Um, de, doe jij de tune even na? dan. Nee, de kon, de, nee, dat hoeft niet. Jawel, nee. jawel. jawel de, Imke heeft de tune nog nooit gehoord. Oh, Hans, dus doe nee. jij de tune even. En dan doet Mandy even, even, even voorlezen. De column van de week van... Mandy Schorel. Tada! Tada! <laughs> Social Detox. Een theatraal optrade... in Umberto's RTL Late Night onlangs. Van een rapper met kinderachtige naam. De treitervlogger. Hij deed ook zoveel goede dingen. En net nu valt iedereen over dat ene filmpje. Ja, het is niet anders. In dat filmpje deed je brutaal, schofterig en toonde je geen onsje respect. Provocerend. Applaus. Na rake uitleg van de tafelkasten over zijn gedragingen. Dit is waar de normen en waarden in Nederland om draaien. Als je niet begrijpt waarom mensen zo op je reageren, dan begrijp je het leven niet. Maar de terechte vraag rees wel. Waarom heb ik zoveel miljoen volgers dan? Ja, dat is het. Pubers zijn eigenlijk net dieren. Ze volgen graag. Die houden natuurlijk van een beetje uitdaging. Gaaf, cool, lachen. Totdat een ouder vraagt waarom ze het eigenlijk zo leuk vinden. Dan kunnen ze eigenlijk nog niet argumenteren. De treitervlogger is ouder geworden. Hij is een voorbeeld geworden... Maar hij wilde meer volgers. En hoe dat beter te doen... dan negatieve aandacht in de media te trekken. Het werkt helaas zo. En dat heeft hij geweten. Met voorbedachte raden. Net zoals Rutte eigenlijk. En dan is Rutte slecht. En dat de vloggers door. Misschien moeten we inderdaad maar eens in de hippen in opkomst zijnde social detox. Waarbij alles uitgaat. Zetten negatieve aandachttrekkers... Online-loos op een verlaten strand op Ibiza. Wat een gemoedelijkheid zal er in ons land ontstaan. Maar een onderwerpje of twintig minder voor de praatprogramma's ben ik bang. Of het nu gaat om aanhangers van Gulen of Erdogan. De oproerkraaiers bij asielzoekersbijeenkomsten tijd, Of de vreselijkste verwensingen die ongevraagd op social media worden geplaatst. Er is een verschil tussen je mening uiten en schofferen. Democratie wordt Verkeerd gebruik tegenwoordig. Het kan echt anders. Met begrip, met trots, met werkelijk besef dat het een recht is. Een waardevol recht. Waarbij je leider Ramzan Kadirov, die de Russische deelstaat Tsjetsjenië met kei hand regeert, heus niet hoeft te lijken als je dat niet wilt. Maar er dan wel tegen moet kunnen dat het je duur kan komen te staan. Mandy. Ik ben het eens met dat strand, maar niet op Ibiza. <laughs> Om het nog een beetje positief te houden. Ja. Nee, een mooie column. Elke ja. week een mooie column. Ja, Wil je een muziekje doen? Ja, doen we. Wil je iets van Bowie doen? Wie? Bowie. Oh, David? Ja. Wie? Oh, die. Ja. Oh. Die met die twee verschillende ogen. Ja, die ken ik. Hans Verhalen. Heb je twee verschillende ogen? Ja, ja, jij ook. Maar zo? hij heeft, hij heeft twee, zelfs twee verschillende kleuren. Blauw oh? blau, blau en bruin, toch? Ja. Is dat zo? Ja. Kinaan. Daar <laughs> ben, ben ik weer bijgepraat, dankjewel. <laughs> je hebt zoveel gaten in je cultuur. Ja, maar, maar het, het wordt bijgeschaafd hier. alleen aan denken, wat is die uh, Imke Drommelstil? Ja, Nou, dat komt, ja, ze, ze komt twee, duur, net, ze, had twee had net, ze had net de zomeral uit, jou. sokjes uit, voeten op het de, op de bureau. Huppakee, klaar ermee. Van ja. mij was ze. Ja. ja hoor. Ja. Dus, we, dus we moeten nu uh, een beetje onze, uh, de, de nieuwe sidekick een beetje activeren, Hans. Ja, ja. nou, ik, ik ga eerst nog eventjes wat aan Mandy vragen. Waarom? Ik wil, ik wil graag even... Wa waarom doe je niet gewoon wat ik zeg dan? Dat, Waarom doe je dat? Mag je niet? dat zeggen omdat het mijn programma is? Oh ja, dat is ook zo. <laughs> dat is een goed antwoorden. Ja. <laughs> ik, ik, Mandy, vertel eens even hoe kunnen mensen bij jou contact krijgen? Waar woon je en hoe, hoe werkt het? Nou, ik woon hier natuurlijk in ons mooie dorp in Zandvoort. Ja. En uh, ik heb een site dat heet www.mendischorel.nl. Ja. Waar een heleboel informatie op te vinden is. Bellen kan ook. Dat is nog op een gewoon normaal nummer 023 56 11266. Ja, of of e-mail. Kan dat ook? Of e-mail kan ja. ook. En dat is ja, ook weer uh, Mendy Schorl, apenstaartje. kpnmail.nl. Ja. Kan je onze de luisteraars, een, een indicatie geven wat, wat zo'n behandeling kost? Want dat willen ze altijd graag weten, hè? als Nederlander zijnde. Willen ze dat weten, denk je? Na, nou, dat nou, weet nou, niet. Ja, wel. Dat doen we dan toch. Nou, je een kleine indicatie. Krijgen ze, het, krijgen ze het van het ziekenfonds? Of, of het ziekenfonds ja. tegenwoordig van de zorgverzekeraar? Of, hoe wist, werkt dat allemaal? Ik Vertel ik wist, dat eens even. Ik wist dat je dat zou gaan vragen. Nou, heel maar, goed. Uh, dat uh, komt in november pas. Ja, Want daarvoor, woont... kennis, nou, omdat je eerst uh, een, een jaar werkzaam moet zijn... dan een ja, heel ingewikkeld bepaalde AGB-code aan moet vragen. Ja. En die kan pas aangevraagd worden als je een jaar nadat je bezig bent geweest... opnieuw je examen doet. Ja. En dat gebeurt moet je pas dan meer examen november. doen? Ja, en dat gebeurt pas in november. Is dat een zwaarder examen dan de eerste keer? Of nee, gewoon een herhaling? herhaling. En, en dan bent... pas, dus je moet eigenlijk al een jaar bezig zijn nadat je... Je ja, ja. studie hebt gedaan, ja. voordat je pas die AGB-code en, en dan krijg je het van de zorg, als je dat aanvullend verzekerd bent? Precies, ja. okay. ja. En wat kost het als ik particulier naar je toe ga? Het is, uh, voor één behandeling betaal je 45 euro. En hoe lang duurt zo'n behandeling? Dat is zeg maar anderhalf uur. Oh. Daar zit ook de, de behandeling zelf bij. In. Even het voetenbadje en ja, ja. de anamnese die je dat dan... Dat is best lang. Ja. Maar het is ook genieten. Het is ook echt lekker helemaal Kijk, voor te, jou. ze te lachen <tie> tegen mij. <tie> ja, nou, dat, nou. <tie> Ik zag je dus niets, Hans. Ik zag je oogjes glimmen. Ja, ja. dat ja. Ja. en ja. Maar, maar en, en, kan je ook een soort strippenkaart bij je krijgen? Kan ook. Staat allemaal ja. op de site vermeld. Oké. Okay. Nou, ja. en, en is dat inclusief 21%? Of ja. komt dat er nog eens in? Nee, dat is ja, niet. Mensen willen dat graag ja, allemaal ja. weten, hè? Toch? 37, nog wat, geloof ik. Ja. 20 en dan. De rest nou, nou, nou mag Imca een vraagje vertellen. Ja? Ja, kom, kom, kom maar, Imca. Kom maar, ja. zeg eens wat. Kom maar. Ja. <lacht> ja. <separation. lacht> Imca, kom, <lacht> <Ja>. <lacht> dan kom. Kom, kom, kom. Kom, Het lijkt wel. Dan hebben we een keer een serieus onderdeel. Roos zegt net, ik zeg niks. Maar ik denk, ja. Nou, voor iemand die niks zegt, maak je veel herrie. Ja, ik zeg... Dat is Goed, zullen we nog een plaatje bijna gaan? Dan gaan we straks even een andere hobby hebben. Want zij maakt ook nog. Fotoboeken. Oh. Ja, daar gaan we het ook nog even over Daar hebben we net nog tijd voor. Ja, nou heel snel, een plaatje. Kort plaatje. wind wind Picking the I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations, I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations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 Ik een karaoke, dus ik weet niet of je daarin geïnteresseerd bent. Nou, ik denk het niet. Ah, Brullen ze even mee, Hans. Nee, laat nee, eens even nee, horen nee, dat je nee, op het koor nee, zit. Nee, nee, nee. nee. Nou, dat, wil ik, dat wil ik de luisteraars niet aandoen. Vooral, vooral de hoge tonen, dit. Dat is wel het halen. Wij als bassen zijn dat toen niet. Ik heet geen bas, jij bent Bas. Oh, ben ik wel. Ja, ik heet Hans. Oh. Nou, ik verwarrend wel, is het niet. Ik ben wel af en toe de Bob. Maar dat de is maar heel wat anders. <laughs> BB. Nee, nee, BB Pop. is weer iemand anders. Ja, en, en Mandy, jij maakt ook even serieus nu hoor. Inka ja. toch nu? <laughs> nee, nee, nee, Mandy. Die, maar, zij weten uh, beter het programma <laughs> dan jij, Hans. Wat Di is dat nou? Digitale fotoboeken. Ja. Daar gaan we het nu over. Ja, nemen. grote liefde. Maak je ook. Ja, ja. ja, is dat echt zo? Ik doe ze in opdracht en ook als je het wil in, um, in een soort workshopvorm. Ja. Ja, dat wil ik even vragen. Als je zo'n zo workshop doet, doe je dat thuis? Doe je bij de bij je klanten, zal ik het maar Bij nemen? de klanten. Niet thuis? Ik ook. Maar ja, dan zou je wel je laptop mee moeten nemen. Oh, je hebt niet, niet op je... Oh ja, natuurlijk, je moet het maken. Ja. ja. ja. ja. En, het en, en, en doe je dat met een speciaal programma of zo? Of... of, of? Ja, moet ik daar nu ook reclame voor maken? Ja, nou, mag hoor, dat maakt niet uit. Nee, nou, het, zijn, het zijn wel twee programma's waar ik eigenlijk het meeste mee werk. Ja. Ja, en daar ben je ook eigenlijk in gespecialiseerd, of niet? Ja, ja. Hoe kan je eigen, als jij een fotoboek maakt voor een ander, voor mij bijvoorbeeld. Ja. Ja. Hoe kan je dan uh, erin leggen wat ik wil zien eigenlijk? Begrijp je wat ik bedoel? Als ik hem zou moeten maken voor jou bedoel ja, je. Hè? Want ja. Als je het in workshopvorm doet, is het anders. Hè? Want dan ga je er zelf ja, mee aan de slag gaan. Uiteraard, naar. dan kan je je inbrengen. Maar je kan hem ook later maken. Precies, nou, dan heb ik. ik toch wel van tevoren iets informatie van je nodig. Dan wil ik wel een beetje weten welke stijl je zou wensen. Of je daar teksten bij wil hebben. Ik of... ben bijvoorbeeld naar Kenia geweest. Ik heb allemaal foto's gemaakt. Ga. Ja, dat weet ik. Daarom zeg ik het ook. <laughs> en <laughs> uh, van, van olifanten en, en allerlei mooie dieren heb ik gemaakt. Zelfgegeven zelf kaaien zeg je? portret Geef ik aan je. Dat zijn apen. Dat geef ik aan je. En dan zeg ik tegen jou van, en ik wil daar graag een heel mooi fotoboek van Ja. ik lever je ook teksten aan, want ik denk maar dat je dat er ook bij kan zetten. Ja, dat... dat maar dat hoe ook, ja. kan je je eigen verplaatsen in wat ik wil zien? Want dat is heel moeilijk, denk ik, of niet? Ja, maar daarin zou jij je ook een beetje moeten laten verrassen, natuurlijk. Anders, ja, dat, anders de, dan kan je het beter zelf doen. Ja, daar heb je ook. Een. Ja, ja, maar ik ben, niet, ik ben niet goed thuis op een laptop, of Programma's of... En nou denk ik dat je, hè, als je het hebt over, over Afrika... of over, hè, over, over Kenia, sect... dat je dan toch op meerdere gebieden... zeg maar, een bepaalde tekst neer kan zetten... als dat je een reis maakt... waarbij je iedere keer op een andere plek bent natuurlijk. Dus met iedere keer ook een ander verhaal. Ja, ja ik vraag het eigenlijk... want ik heb jouw fotoboeken zelf gezien. Ja. En die vond ik schitterend mooi. Maar... Ja. Ik ben ook bij je expliciet geweest van die hele ja, mooie foto's. dat was heel lelijk. Ja, ja. dat was inderdaad ja. ook. Dus wanneer kunnen we dat weer verwachten eigenlijk? Nou. nou. <laughs> ik zou wel willen, hè. Ja. Maar ja, het is wel een hoop um, investeringen in een hoop tijd, hoor. Dus ja. ik moet daar nog even over nadenken. Nou, je man ook waarschijnlijk, of niet? Hoe bedoel je? Nou, qua investering. Nou, dat zijn mijn investeringen, maar... Dat oh, zijn jouw investering. Ja. Oh, maar. maar dat is, ja, ik, ik, ik vind dat wel. Uh, Want jullie doen altijd die reizen samen. Ja, ja dat wel. Ja. Nee, maar op onze afgelopen reis of over de komstige reis. Ik, zou, ik heb alweer de vraag gekregen: van... Oh, komt er over Thailand en Laos ja, ook weer een ja. mooie expositie. Ja, precies dat bedoel ja, ik. Ja, Hartstikke leuk, maar. maar is er staat er wel in te zwaaien ja, hier zo? Zeker. Wat is er aan de hand? Klaar. We ja, hangen tegen de tijd aan. Nou. Oh, we gaan tegen de, ja, de, de, de tijd dan. Die, die, die fotoboeken, dat is hetzelfde adres. Ja alles hetzelfde. Op, wat je allemaal, ja, allemaal de website nog een keer, de website. En er staat een heleboel op, gedichten, alles staat erop. Leuk. Hartstikke leuk. Ja. Kijk er veel naar. Dank je. Oké, okay, hartstikke bedankt dat je, je geweest bent. Heel graag. En ik wens je heel veel succes met je voetreflectieverhoging. <laughs> Die bedoel ik. En <laughs> is een moeilijk woord. Ja, nee, maar het is voor het eerst Voetreflexologie. Uh, de moeilijk, moeilijk woord te worden. Hoe, hoe, hoe, reflexologie. Kijk, dat bedoel ik. Dank je wel. Heel veel succes. En ik graag nog een keertje terug, want ik vond het heel gezellig. Ik ook. Oké, okay, ik, ik kom heel graag weer. <laughs> tot de volgende keer. <laughs> Oké. Okay. Okay. The rains came down in the hollow playing a new game laughing and running hey, hey skipping and a jumping in the misty morning fog with all oh, our hearts are thumping and you my brown-eyed girl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 En dan hollen we alweer naar uh, nieuws en reclame toe. Ja, Hans, la gaat snel la ja. ja, dat Volg. zeker. Ja. Als je la je la je la la la Duur, dus duurde voor imka wat langer denk. Ik. Ja imka. Ja je euh... bent te laat, je bent te laat. Nee bent te hoor, laat. ik denk ja. ik luister gewoon <laughs> naar <in> jullie twee. <laughs> <laughs> Dat goed. Maar uh, aan de andere kant van de uh, ja, nieuwsgierige daar zijn we ja, er. Ja nu. ja, daar zijn we er weer. Ja. We Maak het weer gezellig. Oké, okay, tot straks dan. Doei.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 Two bottles of whiskey far away and I'm sure what likes some sweet company en I'm leaving tomorrow what do you say when I'm gone when I'm gone you're gonna miss me when I'm gone you're gonna miss me by my hair you're gonna miss me everywhere oh you're gonna miss me tot zover het ritme van CFR via de kabel op 104.5 en in de Eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De man die twee agenten in Brussel aanviel had mogelijk toch een terroristisch motief. Het Belgische OM zei eerder dat er geen aanwijzingen voor waren, maar komt daar nu van terug...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 Het weer vanmiddag blijft te droog en er is een afwisseling van zon en wat stapelwolken. Het hoog uit 13 tot 15 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. De land Inmars kan op vorst aan de grond ontstaan. Morgen trekken vanuit het noordoosten wolkenvelden over. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Tennis Mooi van de ANWB.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 A15 van Rotterdam naar Gorkem, tussen Hendrikilo Ambacht en Sliedrecht ook weer 4 en 5 kilometer tot slot op de A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen Eveningen en Lexmond. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlens.